Zo was er in de instelling een steekpartij tussen cliënten. Ook bleek personeel onvoldoende geschoold. De zorginstelling begeleide 57 cliënten... met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis. De gang van zaken rond declaraties bij de gemeente Vlissingen... is erg rommelig en er moeten meer gedeclareerde kosten worden terugbetaald. Dat zegt een commissie die het declaratiegedrag... van burgemeester en wethouders onderzocht. Het eindrapport is in handen van de Omroep Zeeland. Er waren in Vlissingen verschillende creditcards in de omloop... En het was bij rekeningen van etentjes lang niet altijd duidelijk wie er dineerde en waarom. Burgemeester Roep declareerde onterecht een bed, een wasmachine en barkrukken... terwijl de regeling alleen bedoeld is voor stoffering. Eerder werd al bekend dat de burgemeester 4500 euro terug moet betalen... aan onterecht gedeclareerde woonlasten. Een wethouder heeft ingestemd met het terugbetalen van 10.000 euro aan woonkosten. Het weer. Vanaf morgen een aantal dagen rustig en droog weer... met vooral in de middag veel zon. De maximum temperatuur gaat omhoog naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-Fournaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. File op de A4 Amsterdam-Den Haag. Een flinke file. 11 kilometer tussen schiphol en het ring van het aquaduct. Een ongeluk is de oorzaak bij het ring van het aquaduct. En daar zijn drie rijstroken dicht. Weet je wat zo leuk is aan het werken in Drenthe...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 Hij is een van onze grote dirigenten die komende zondag 75 jaar wordt en dat heugelijke feit wordt extra luisterbijgezet met een nieuwe cd-box, een driedaags muzikaal festival aan het einde van de maand, en dan werd die eind vorige week ook nog bekroond met de Amsterdam-prijs voor de kunst voor bewezen kwaliteit. Hier is Rijnbert de Leeuw. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en die prijs kreeg u in een bomvol uh, paradiso. Ik geloof dat Joost Bellen, de DJ, ook was genomineerd. Ja, en, ja. Arnoud Mick. en Arnoud Mik. Ja. En u ja. had het niet helemaal zien aankomen. Nee, kijk, dat, dat, dan ben je opeens... He, we hadden gehoord al uh, een tijdje geleden dat we genomineerd waren. En dat genomineerd zijn, dat komt bij, eigenlijk bij ons niet zoveel voor. He, dus, en dat heeft bij de, ons dan de, heeft dat, u het de, over de, ja, de, de afdeling de, Nieuwe Muziek. ja. Ik heb wel eens een prijs gehad, dat is ontzettend leuk natuurlijk. Maar als je genomineerd bent, ja, dan denk je ja. Kijk, ik was even naar de tentoonstelling van, van Arnold Mick gegaan, dat vind ik een fantastische man. En postverdriezen, wat, wat een geweldige tentoonstelling had hij in, in Stedelijk. Maar het, het zijn natuurlijk totaal onvergelijkbare ja. dingen. En, uh, dus dan denk je ja, wat moet ik daar nou in? Uh, ja, en, dan, en dan sta je, en dan is het natuurlijk toch wel heel erg leuk als je hem krijgt. Dat kan ik niet ontkennen dat dat zo is. <lacht> Maar het heeft ook iets van, nou ja, dat zijn zulke onvergelijkbare dingen. En dan is de categorie, was dan bewezen kwaliteit. En ik heb natuurlijk wel iets meer jaren achter de rug om iets te bewijzen dan. Hè. Zij zijn natuurlijk van een totaal andere generatie, Joost en Arnhem. Ja. Dus ik dacht, ja. ja. Nou, zij krijgen hem nog wel een keer. De, vaste, heeft de leeftijd heeft er vast wel een beetje een rol in gespeeld. Als je dan is Het is zoiets van een achteraf, oeuvreachtig iets. He. Het is niet voor één ding. Je hebt ook de beste uh, uitvoering of, of in een jaar of zo. Dan kan je zeggen, oké, okay, die kan je vergelijken. Of als je de Libris of weet ik veel... Ah. De, de ja. filmprijzen, dan zeg je, oké, okay, wij vinden. En dan is iedereen er natuurlijk altijd mee oneens. Dat, is dan <laughs> weer, dat hoort er dan bij. Maar, maar dat is dus de reden uh, waarom het prijzen regent in uw leven de laatste jaren. Omdat u gewoon... Heel nou ja, dit, in, dit, dit is dus blijkbaar... Dit, dit, ik sta er zelf niet zo vreselijk bij stil... want ik vind het ook zo'n raar iets eigenlijk. Om, Wat, een prijs? Ja, nee, nee, een prijs vind ik leuk, dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, die leeftijd. Ja, ja. Dat, ik, ik ben al zo lang dat ik helemaal niet meer... Uh, in overeenstemming ben met, met mijn eigen leeftijd. Dat, ik vind het zo... Als ik mijn leeftijd moet noemen... dan heb ik de neiging om even achterom te kijken... of er iemand anders... Het gaat vast over iemand anders, maar niet over mezelf. Ben ik dat? dat, ben ik, dat. Want ik vind het zo wonderlijk... Ja? Dat, dat, daar sta je ook niet bij stil. En de, ik ben niet dat ik me iedere dag bewust ben dat ik nu bijna 75 ben. Ja, nu wordt er heel ontzettend veel aandacht aan besteed. Wat ik... bent u dan in uw hoofd? Uw groot, ja, Harry Mulish? Ja, de, de ja absolute de dat doet absoluut leeftijd. Dat deden we vroeger altijd. En, en dan had je dus mensen die uh, We hadden één daar waar we het al over en die was één. Twee of Wie was hoofd. dat dan? De schaker Hein Dommer. <lacht> <lacht> een ontzettende grote baby ja. die, die altijd aan het woord was. <lacht> Wat vond hij daar zelf van? Nou ja, Moest dat, hij daar hartelijk om lachen? Ja, daar of? moet je natuurlijk om lachen. En, uh, ik was geloof ik altijd zo ongeveer twaalf. Dat je nog op een leeftijd bent dat je, alles, dat je alles kan en dat alles weet. Hè? Dus dat nog voordat je... En er zijn ook maar wel... wie bepaalde dat? Nou ja, ja dat, vrouw, ging, dat ging in het gesprek. En dan kwamen we er eigenlijk wel altijd op uit. Er waren ook wel mensen die altijd al zeventig waren. He, de, de, de, je hebt mensen die, waar je niet kan voorstellen dat die ooit jong zijn geweest. En andere wie, kan was dat die... dat wie was dat trouwens? Ja, dan heeft... gaan, ik ga niet nog te veel namen Dat was Hofland natuurlijk. <laughs> nee, nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Uh, dus ja, de, de, dat is ook als je mensen leert kennen, als je mensen jong leert kennen. Mm -hmm. Louis Andries of zo, die ken ik meer dan 50 jaar. Die blijven dus eigenlijk altijd wat ze toen waren. 25. Ja, ja jongen nog. En als je mensen leert kennen, pas als ze 50 zijn of ouder... dan ze nooit, zijn ze nooit jong geweest. Dan kan je je ook niet voorstellen dat ze ooit jong zijn geweest. Dus ja. er blijft altijd een beeld van iemand. In, eigenlijk op het moment dat je... En dan, ja, ik heb nog... Als ik het over Louis heb, dan heb ik het toch... Ja, zo'n geweldige jongen. Pardon, man, hij is één jaar jonger dan ik. <laughs> uh, dus dan, dan blijf je dat ook in die termen denken. Dus ik, heb, ik, ik ben totaal los van het idee ik vind het zo bespottelijk allemaal... dat je 75 wordt, daar, daar heb ik helemaal geen woorden voor. En dan is het blijkbaar dat dan een moment dat opeens... ja, ik krijg ontzettend veel aandacht, moet ik eerlijk zeggen... En, uh, ja, daar ben ik door gestreeld. Het uh, was veel... u ook aan te zien in Paradiso. En die bril zo'n beetje... Nou was ja, ik was, ik was wat wat ik echt... Mag ik dat Nou ja, ik, Wat ik echt in Paradiso... Ja, ik vind het een beetje ijdel om het te zeggen. Maar dat applaus wat kwam... Daar was ik echt even beduus van. Een lang. Hè? Ja, minutenlang lang. En mensen echt iets halen van... Ze lieten echt iets horen. Dat was niet een plichtmatig... Want gewoon... Ja, hij even voor als iemand iets schrijft, maar mm -hmm. daar was ik echt even beduust van. En er waren natuurlijk ook niet alleen maar mensen die uw werk zo heel goed nee, kennen... of enorme nee, liefhebbers dat van... het was ook een heel gemelleerd gezelschap. Ja. En daar kwam iets uit. Goh. Ja, daar was ik even... even ja, ja, beduust, dat was eigenlijk wel het woord. Ja. ja. ja, ja. ja. Um, goed, ik, ik, ik heb je net die tegel gegeven. Ja. Zeggen, oh, ja, daar ja, nee, hou van. Ik helemaal niet van, motto, lijkt. Ik heb, ik heb, kijk, mijn enige motto, als ik al, maar dat zou ik niet in een motto kunnen vatten... want dan moet je het ook weer zo kort formuleren. Mm -hmm. Eigenlijk, kijk, er zijn mensen die hebben, als ze jong zijn... een heel gedefinieerd beeld van wat ze allemaal in, in het, van plan zijn te gaan doen... Dat is vaak bronnenswaardig. Maar in mijn motto is er eigenlijk altijd geweest: van. Ik zie het wel. Dat, dat iets komt op je pad en dan is het oké. Okay. Want als je al van tevoren, en zeker als je in de, in de kunst bent of in de muziek. Stel je nou voor dat mijn, mijn ambitie zo was: van als ik niet voor mijn vijftigste malen bij het Concertgebouw Orkest gedirigeerd heb, dan ben ik mislukt of zo. Mm -hmm. Als dat nou mijn ambitie was. Ja, daar moet je niet mee rondlopen met dat soort dingen. Je, dat, en, en ik heb me nooit iets voorgenomen van ik wil per se dat doen. Ik wil de muziek maken. En dan proberen zo, zo dicht mogelijk op mijn manier bij die muziek te komen. Maar dat is niet... Dus ik heb, geen, ik heb niet een ambitie gehad. Nee, ambitie het was alleen maar... En dan moest mo ik hartelijk lachen ja. dat u dat zei. Ik heb nooit iets willen bereiken. Ik heb alleen maar iets willen voorkomen. Heb en ik dat, dat ooit was, gezegd? ja, en dat was. Nou ja, ik, nee, dat was denk ik wat ik ooit was, dat heb ik wel vaker gezegd, en dat geeft het inderdaad eindelijk weer dat ik op mijn, toen ik naar het Constorm ging, en toen was ik eigenlijk al een beetje oud voor het Constorm. Twintig ja, hè? Eh, twintig precies. Hè, dus eigenlijk moet je toch vanaf je achtste al helemaal op gericht zijn, zou ik maar zeggen. Dus ik be, besloot pas op mijn twintigste naar het Constorm te gaan. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou? Ik, ja... Muziek, ja, dat wel. Maar toen was mijn enige ambitie om nooit pianoleraar te worden. Dat is, als ik nou maar niet pianoleraar hoef te worden... Hè, dan daar moest ik niet aan denken. Dat zag ik zo'n beetje als de hel. Waarom eigenlijk? Nou ja, dat je... Dat je, dat je vooral als je natuurlijk... Uh, de, ja, in mijn jeugd hadden kinderen altijd pianoles, En dan moet je even aan denken dat al die kinderen... die het totaal geen zin hebben, maar van hun ouders naar pianoles moeten... en dat je die dan moet proberen. Ik moet er niet aan, aan denken. denken. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn enige ambitie. En ik had helemaal niet van ik wil dit of ik wil hmm. dat. Nee, dat, dat, komt, ja, dat kwam op een gegeven moment, gebeurden er dingen. En uh, zo is eigenlijk alles een beetje op die manier... En bovendien, wat ik doe natuurlijk, kan je ook niet. Ik, ik ben natuurlijk sinds die tijd. Echt tot op de dag van vandaag. kom je in aanraking met dingen die nog niet bestonden. Dus dat, ik kon nog niet de ambitie hebben om, om de mu alle muziek van Legacy te willen die je geeft, Want die bestond Geen nog idee. niet. die bestond nee. nog helemaal niet op een paar stukken na. Dus dat kompas, dat komt op een gegeven moment op je weg. En als het op je weg komt en dat op een natuurlijke manier is, dan past het erin. He, dus mijn, als ik al een mot heb... Dan, dan ben ik eigenlijk een beetje tegen dat soort ambities. Hoewel het ook wel fantastisch... Want ik laat hij, je verrassen. Ja, laat la, je... He, tuurlijk, als je, er zijn natuurlijk talenten... Uh, weet ik veel, Janine Jansen of zo... die mm -hmm. natuurlijk van de jeugd altijd met dat instrument bezig is geweest. En dat, ja, dat zie je dan ook natuurlijk. Dus ik, je kan er ook niet echt tegen zijn. Want je moet natuurlijk ook wel... Een heleboel, een heleboel doen om iets te En dat uh, heeft u toch ook uh, gedaan? U was uh, tien toen u Chopin wilde leren kennen. en dus maar composities maakte. Oh ja, dat maakte was à la Chopin. Precies, ik schreef gewoon nootjes op. en dat vond ik zo ongelooflijk opwindend. dat je zelf nootjes op papier ging zetten. En, en natuurlijk totaal niet beseffend. wat er allemaal al bestond. Dus ik schreef een simpel harmonietje op. en ik was helemaal euforisch van dat ik dat toch maar. Terwijl dat natuurlijk ja, dat is natuurlijk voorkomen kinder, kinderlijk. Maar dat, als je dat een beetje kan bewaren. Een beetje kan bewaren dat je. Dat is moeilijk hoor. Om, om dat soort. Als je jong bent, dat soort euforie. Ik heb dat met componeren eigenlijk nog maar één keer gehad. Veel later, dat componeren dat werd allemaal niks hoor. Maar toen heb ik een stuk Het Dat werd allemaal niks. Nee, dat Hoezo, dat werd allemaal niks. Nou ja, ik, de, de, dat, bij dat componeren werd voor mij toch steeds duidelijker... hoe meer ik van muziek afwist... hoe meer ik besefte wat er allemaal al geschreven is en geschreven wordt. En ik leer, ik leer natuurlijk ook allemaal componisten kennen. En ik zeg, moet ik daar nou echt nog... Zit iemand op te wachten? Daar is het antwoord al in ieder geval nee op. En moet je dan toch die kracht hebben om... Als je al weet wat er allemaal is. En wat er allemaal gecomponeerd is. En ook dat voor componisten nu. Kijk, in de tijd van Mozart. werd Mozart uitgevoerd. Want toen voerden ze al niet eens meer Bach uit. Dat was al, dat was al weg. Ja. Dus het was, je was eigenlijk. Je, dat werd gecomponeerd, dat werd ook uitgevoerd. Nu is het zo, dat is natuurlijk al heel lang zo. dat je met, altijd met die hele geschiedenis geconfronteerd wordt. Alle We grote meesterwerken, al die geniale meesterwerken... die in al die eeuwen zijn geschreven, die zijn constant beschikbaar. En toch heeft u het nog weer aangedurfd, hè? Dat is helaas het geval. Ja. Daarover later meer. Luisteraars kunnen ja. zich uh, met het gesprek bemoeien overigens. U kunt uh, naar onze website gaan, radiokunstof.nl. kunt u iets achterlaten. Een vraag, een boodschap op onze website. Ook via Twitter kunt u van ons laten horen. Hashtag radiokunsthof. U heeft geen mobiele telefoon, hè? Of u heeft hem wel, maar u gebruikt hem niet? Nee, ik hoor hem nooit, nee. Nou, ik, ik hoor nee, hem nooit? Nee. Hij is er wel, maar Hij ik hoor er. hem nooit. Nee, onder bepaalde omstandigheden is het handig om te hebben. Maar het is niet mijn... Uh, nou, wanneer? Goed. Wanneer mag iemand u bellen op uw oh, telefoon? Oh, iedereen. Ben, ik, ik zou ook gewoon een telefoonboek hoor. Iedereen mag me bellen. Dat, uh, maar wanneer uit... heeft u hem dan wel aanstaan? In welke gevallen? Nou ja, dat, uh, ik, ik weet meestal niet waar die ligt en zo. Dus uh, dat, dat is niet best de beste manier om het mij. Uh. Je neemt een risico. Als je... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Goed, uh, Teun van de Keuken uh, heeft van zich laten horen... al via Twitter voor de uitzending. Rijnbert de Leeuw bracht als scholier bij mijn vader... in de klas zijn treurmars opus 1 ja. ten gehore. Nou, dus de dus cineast Johan van de, John, de Keuken. Keuken ja. Ja. Vertel het dus? dus. Nou ja, dat was inderdaad op de lagere school. Dus dan was ik tien, elf of zo. Welke stad hebben we het dan over? Amsterdam natuurlijk. Amsterdam, Amsterdam ja. En Johan van der Keuken, die zat bij mij in de klas. En, uh, en ik componeerde. En toen maakte ik... Op, en ik componeerde eigenlijk gewoon... Kijk, mijn held... En dat is ook begrijpelijk als je zelf piano speelt... En, en op die leeftijd, dat was Chopin... En dus Chopin op de piano, al die prachtige stukken. En dat, dat, waren ook altijd, dat was nu minder, maar toen had je dat toch vrij veel. Echte Chopin, Riesaido. Dus ik, ik herinner me zelfs nog de naam van de Poolse pianist. Witold Malkozinski. Oh ja. Nou ja, dat was ik helemaal... En toen dacht ik, ja, ik, moet dus ook, ik schreef dus eigenlijk het oeuvre van Chopin een beetje na... Althans, dat dacht ik. Dat, dat, dat, dat, je kan natuurlijk kinderen achter onzin als je het natuurlijk vergelijkt met, met uh, Chopin. Maar ik schreef wel. Dus, Chopin had vier ballades geschreven. En, en Nocturnes en de Preludes. En, en de Treurmaars natuurlijk. De beroemde Treurmaars. Mm -hmm. Die had ik ook nagecomponeerd. En ik had dus ook al mijn vier ballades. En, um, en de Preludes. Maar ja, er stond dus, Ik had al die boeken van Chopin thuis. En er stond er op een gegeven moment het postuum. En ik dacht, nou ja, dat heb ik, moet ik dus ook hebben. Dus <laughs> ik schreef op mijn elfde hand, mijn opus postuum. <laughs> <laughs> ik had helemaal geen idee wat het was. <laughs> <laughs> en hoe ging dat dan? U, u kwam in de klas en. In de klas en, en, en dan gaf ja, u les op dat moment. Weet u dat nog? Ja, Juf, dat meester? Ja, ontzettend goed. Loes Hendrix. Daar heb ik wel twaalf jaar les van gehad of zo. Twaalf jaar? Ja, daar ja, heb ik mijn hele. Nou, omdat ik altijd op mijn schooltijd. He, dus ik kwam daar op een zesde, zal ik maar zeggen. Ja. En dat heb ik tot aan... tot aan het, uiteindelijk besloten... naar het kon te gaan. piano bedoeld? Ja. ja, sorry. Ik ja. dacht even... Ja, ja. Nee, dus pianoles ja. had ik altijd... Van, en dat was wel heel inspirerend, heel goed. En ja, en ik schreef dus thuis... de mijn treurmaat in B-mineur. In B <laughs> en vond ook meteen dat ik dat dan moest uitvoeren. Dus dat heb ik inderdaad op de lagere school. Het is leuk dat, dat Teun dat nog weet. Of dat altijd van zijn vader gehoord heeft want hij was er natuurlijk niet zelf bij. Um, nee, uh, hij was zelf bij. Dat, dat, dat, dat, dat was toch niet zo. Maar dat herinner ik me ook. ja. Dat is, uh, ja. En, en, en hoe werd dat ontvangen? Was dat dan een speciale dag, de laatste dag voor de vakantie? Ja, of? dat waren van die. Dat van die, weet ik eigenlijk niet meer, die speelde Want Wat van die. Nee, ja, dat er gespeeld werd. De, de, de, ja. Het was natuurlijk toen ook, muziek was natuurlijk ook wel een deel van je opvoeding. En, ja, Amsterdam-Zuid en toch een beetje intellectueel milieu. en Ja, daar, daar, bij iedereen stond thuis een piano. Of, mm. en, en, en ik had vriendjes die hadden fluitles en, en cellules. En, hè, de, dus dat was nog wel allemaal iets wat heel dichtbij was. Maar ik neem aan dat niet ieder jongetje van tien... dan zelf ook composities maakt. Nee, maar dat dacht ik eigenlijk wel. Dat dat zo normaal... <laughs> is. Nee, maar ik dacht eigenlijk dat is zo normaal. Want ik... Um, een van mijn buurjongetjes, een boezemvriend van mijn jongste broer... een aantal jaren jonger, was Hans Vonk. En dus toen ik aan het componeren was, dat zal wel een paar jaar later zijn geweest... maar misschien dat ik 14, 15 dirigent, was. ben. dirigent, Hans Vonk. Hans Vonk, ja. Mm -hmm. En... Dan zat, uh, zag ik Hans vonk buiten voetballen met mijn jongste broer. En ik had, omdat ik een paar jaar ouder was... maar natuurlijk op dat moment nog enige zag. En dan zei ik, nee, je moet binnenkomen, je moet componeren. Nee. En, ja, want ik vond dat iedereen... dus. U gaf die opdracht. En dan kwam Hans vonk uh, met die blik van... hem. oh god, moet het weer. En dan schreef hij echt in de middag gewoon even een eerste deel van een sonate op... En ik dacht, hoe is het mogelijk? Want dat was echt. Ja, die, die had een soort gemak in alles. En die schreef dat en, en nou, nu mag ik toch wel weer naar buiten. <laughs> en dan liet u hem gaan. En dan liet ik hem ja. Ja. Zoals ja. andere schooltjes speelden, speelde u. Nou ja, dus dat het, raar, dat het in ieder geval ongebruikelijk was. dat je op je tiende, elfde. een treurmaatje en b mineur ging schrijven. Dat, maar dat voel je zelf niet zo. Hm. Dus iets wat je zelf doet, denk, vind je ook... Tenminste, ik vond het helemaal niet raar. Nee. Ik vond het helemaal. En uw broertje en, en uw ouders, hoe reageerden die erop? Nou ja, ik, ik kom wel uit een, een, een, een milieu waar het bij je opvoeding hoorde... om klassieke muziek. en Er werd hè, een abonnement op het, op, op het concertgebouw... en ik zat heel vaak op die leeftijd. Mijn ouders hadden het eigenlijk vaak te druk. Dus... Dan mocht ik wel op die kaartjes. Dus ik zat wel heel vaak in het concertgebouw. Dat vond ik fantastisch. Dan gaven ze het kaartje en, aan de kleine Rijnberg? Ja. Die konden dan alles weer te druk. Dus nou, dan ging ik. Dus ik heb ontzettend veel concerten gehoord in, in die leeftijd van zeg maar tussen mijn tien en mijn vijftien of zo. Echt heel veel. En ging u dan alleen? Of nam u dan een vriendje mee? Of ja. Hans Vonk? Ja dienstmeisje ging dienstmeisje? Ja, dat was er ook nog. Dat had je ook nog in die tijd. Ja, ja het bespreekt natuurlijk wel over een heel ander... Die dan Dit... ook een beetje muzikaal werd op. Ja, die vond U het wel U bent wel echt 75 hoor. Nou ja, Kijk, goed. Je dat... je, als je het daarover gaat hebben, dan heb je het opeens over de 50 jaar. En dat is dan wel heel lang geleden. Want dat bestaat dus allemaal niet meer. Dat besef ik ook wel. natuurlijk. Ja. Maar wat een ja. mooi verhaal. Dat de dienstmeisje dan ook meeging. Ja, dat herinner ik me ook wel. Die ging dan. Dat was een hele leuk dienstmeisje. En die vond muziek ook mooi en, dus, nou, ja. en werd het ook nog wel tussen u en de dienstmeisje? Uh, nee, want dat, dus oh, nee, ze was veel ouder natuurlijk. natuurlijk. Uh, ja, iets te iets te groot. Het ja. verschil. Maar uh, nee, ja, ik zat er ook vaak alleen. Ja. Of met een vriendje. Uh, ja, ik, ik weet niet, Ik vond het toen allemaal doodnormaal. Hm. Ik heb het dus ook nooit iets raars gezien of zo. Absoluut niet. En, en waar waren uw ouders dan zo druk mee trouwens? Mijn beide ouders waren psychiater. En, uh, dan heb je het al snel heel en dan, druk? Die, die, die werkte hard. En, en waren dus ook niet echt heel erg geïnteresseerd in. Jawel, ze waren wel heel erg in muziek geïnteresseerd. Ja? Maar dat, dat was toch een beetje, dus ook de vijftige jaren... dat is toch pas in de 60e jaar, dat je zelf wel eens ging besluiten. Wat je, het was toch wel, je gaat naar de universiteit, punt uit. Daar wordt er eigenlijk niet over gediscussieerd. Hmm. Dus dat, die, dat je zegt, nee, ik ga niet naar de universiteit... want ik wil in de muziek, dat heeft me echt wel jaren gekost om dat te ontdekken... Om los te komen van die achtergrond en zeggen, ja, hoe is het? het kan wel zijn dat het in onze familie zo is, maar ik ga iets anders doen. Dat heeft me wel een tijd gekost. Dat is met de reden het... waarom u twintig was. Precies. Nee. Hm. Met het, het heeft veel nadelen natuurlijk, want je kan veel beter eerder gaan beginnen. Maar het voordeel is dat het ook echt je eigen keuze is. Hm. Dus dat je ook zegt, dit besluit ik nu, dit is het. De muziek. De muziek. En daar gaan we niet meer over zitten, maar chanteren. Dat is het dus gewoon. Dus dat besluit op zich. Kijk, als je Louis Andriessen neemt bijvoorbeeld. Ik denk als toen Louis zes was. Ja, ik was er natuurlijk niet bij. Maar dat zijn vader en zo die allang zag. Ja, die moet dan nou even wel naar school. Maar hij wordt natuurlijk gewoon componist. Komponist. Daar is gewoon geen twijfel over mogen. Ja. Dat was hij al op zijn zesde. En dat was ook geen twijfel. En dan kan je nog wel even een paar... jaar. dan moet hij maar eventjes... Maar, he, he, dus dat, Heeft hij hem daar wel zo'n beneden? Jawel, we, we, we hebben het er ook wel over. Want kijk, Louis zegt... En dat vind ik dus dan een uitspraak die dwars tegen alles van mij ingaat. Die zegt gewoon, kijk eens dat mijn vader bakker was geweest. Dan was ik bakker geworden. He, dus Het was zo natuurlijk. Heel mega. mannetje. He, dus thuis wordt muziek gemaakt en ja, van, je, dan mm. word je ook muzikant. Terwijl het voor mij dus juist was, ik moest bevechten op mijn jeugd om het te worden. Het Eerst een strijd heb ik toch wel gehad om die beslissing te nemen. Terwijl voor hem was het helemaal geen strijd. Dat was zo vanzelfsprekend. En, uh, en zo is het ook. En natuurlijk benijd je daar iemand op, omdat er nooit de enige. Dat, dat merk je nu nog als, als, als je. hoe die werkt en hoe die componeert en hoe die bezig is. Dat, dat, is, ja, dat is. Dus zo. Er is geen twijfel over dat dat zo moet. Terwijl bij u nog altijd. is dat nou werkelijk zo? Ja, als u, want u speelde vanaf. hoe oud was u? Dat is de nou ja, die, dat was dan leuk met je piano spelen. Maar dat, het, je, dat je het echt gaat doen. Dat het je leven zou je, kunnen dat zijn? Dat je leven, dat is, natuurlijk toch, dan moet je, dat, dat is toch iets heel anders mm, natuurlijk. Ja. En dan, dan wordt muziek natuurlijk ook iets anders. Wat dat het is. uiteindelijk wel geworden is in ja. uw geval... Toch? Nee, absoluut. Ik, ik heb in ieder geval geen spijt gehad... dat ik die beslissing ooit genomen heb. Nee. Nee, ja. Voor de luisteraars die ja. later zijn ingeschakeld... vandaag is Rijnbert de Leeuw onze gast. Een groot man in de hedendaagse muziekwereld. Hij is dirigent, pianist, componist. En uh, ja, zoals dat gaat, wanneer grote mannen jarig zijn... wordt ja. het groots gevierd, Rijnbert de Leeuw. Oh ja, en... dat, is, dat is één ding wat ik wel leuk vind dat gevierd wordt... want dat valt toevallig met elkaar samen... dat is dat ik 50 jaar verbonden ben... Aan het Konsttoorn van Den Haag. En dat kunnen in ieder geval weinig mensen meer zeggen dat je 50 jaar. Een halve eeuw. Ja, ik het echt op mijn verjaardag 50 jaar geleden. was mijn eerste dag dat ik les gaf op het Konsttoorn in Den Haag. oh ja, dat ja. was uw eerste ja. werkdag? Ja. Ja. ja, en dat ik mijn eigen. Het was een klein baantje, maar dat stelde me in staat om alle dingen te blijven doen die ik leuk vond. Dus dat kwam er ontzettend goed uit. En waar gaf u les in toen? Nou ja, ik, omdat ik dus die ene ambitie had om geen pianoleraar te worden... dacht ik op het consortium: ik, ik moet dus iets anders verzinnen... Ja. om ook nog geld te verdienen. Want uh, ja, de, de, de carrière, als je op je twintig is naar het dat zit er toch niet echt in. En ik had ook niet zo'n zo beeld. Maar ik, wat ik ontzettend leuk vak vond, was de muziektheorie. Ik verslond alle boeken en de analyse en hoe harmonie in elkaar zit. Dat vond ik allemaal buitengewoon fascinerend trouwens nog steeds... Ik dacht, ik ga dat als hoofdvak nemen, want dan kan ik daar lessen geven. Dan hoef ik geen piano les te geven. Dus dat had ik gedaan. Ik had mijn eindexamen hoofdvaktheorie gedaan. En was toen bij, op de compositieklas terechtgekomen in Den Haag... bij Kees van Baer. En Kees van Baer was eigenlijk de leraar in die jaren die de ramen opende en bij alles kon... en die ontzettend geïnteresseerd was in... in daar lag de nieuwe stuk van Boulez op zijn lessen als het, als het verscheen. En dat was dus de plek, Peter Schaat, Louis-Andris... De, de, de, de, Allemaal iedereen, bij Kees al, van bij Ke Dat was een groot man. En die was toen directeur Op het Konstroom in Den Haag. En ik zat in dat klasje en op een gegeven moment zei hij... Uh, God, je zou hier eens uh, met je moeten lesgeven... Nou, daar was ik hem heel dankbaar voor, want toen kon ik gewoon met een klein, ja, toch niet zo veel grote inspanning, kon ik alle dingen blijven doen die ik leuk vond. Toen bleek ook wel al snel dat ik dat lesgeven in die theorievakken. <lacht> dus Het is radio, hè? En, Wat nou betekent ja, deze blik? Deze blik betekent dat ik, daar toch wel onze, <lacht> dat ik dat ook wel heel erg saai begon te vinden. Weer... Je hebt weinig geduld. Of, of ja, ja, dan kom aan je weer. En dan Wat heb ik vorig jaar net allemaal, allemaal uitgelegd hoe, hoe het met de harmonie is. En dan moet je het weer uitleggen. En dan moet ik het weer gaan uitleggen hoe een Beethoven-sonate in elkaar zit. of een Bach-fuga. En toen dacht ik, ja, ik, heb, ik, ik vind... Dus al ras had ik eigenlijk alleen nog maar mensen om me heen... die het echt ontzettend leuk vonden om heel diep op dingen in te gaan. Dus dat lesgeven was ook niet zo'n succes. U had gelijk een superklasje. Ik had een superklasje En toen heb ik nog wel een tijd analyse moderne muziek gegeven. En dat was dan voor, nou, echt een echt een leuke club die, die echt geïnteresseerd was. Maar ja, toen begon zo in de 70e jaren kwamen al die jonge muzici op het consortium en die wilden allemaal bijzondere dingen gaan doen. En die vroegen mij, kan je, kan je er niet bij komen? En nou ja, toen ben ik daar zo ingerold. En zo is het allemaal het ontstaan. Het dus waren gewoon allemaal studenten. ontzettend leuke generatie van studenten was dat. Van mensen die vonden dat het allemaal anders moest. En uh, we moeten dit gaan doen. En het was een enorme, levendige... Louis Andersen werd ook leraar. Die, die, die ging er ook allemaal. Hè. De hooketes is daar ontstaan. Dat is eigenlijk de broedplaats ja, geweest. Het, het, het van de boodschap. Nou ja, er dat, dat, dat, dat gebeurde echt veel. Hm. En dat was een sfeer. De, de, Kees van Buij was inmiddels opgevolgd door Jan van Vlijmen. Fantastische uh, constorum uh, componist natuurlijk ook, maar uh, als uh, constructum directeur was hij echt geweldig. En die, die gooide de boel nog meer open dan het al was. En die ging ook. Componisten uitnodigen om daar. Te, te, te, te. En dat is in de tachtig jaar dan weer doorgezet door Frans de Ruiter. En dan kwam Messi aan, twee weken op het Consortium, en Lilly en zo'n cage. En, en dat, ja, dat was echt geweldig. Daar moest je zijn. Daar moest je dus zijn, daarom ja. bent u ook heel blij, want ik zei al, het wordt groots gevierd, uw verjaardag eind september. U bent aanstaande zondag trouwens, jarig. Ja. 75 wordt u dan. Eind september wordt het gevierd, zowel in Amsterdam, uw geboorte, stad, ja. uw stad en. De stad. van nou ja, het Koninklijke Orkest. En, en dat dat werkt dan weer veel samen met het Residentieorkest. En met het Residentieorkest heb ik ook eigenlijk al een hele lange band. En daar kom ik toch wel bijna Ja, toch wel bij. nee, ja wel, kan je zeggen, wel ieder jaar. En uh, dat vind ik dan ook heel erg leuk. Dat is een orkest waar ik me heel vertrouwd voel. En wij hebben uh, werkt veel. Hele gecompliceerde dingen, maar die, ja, dat is leuk om daar te zijn. Een driedaags festival ja, wordt ja. het Rijnbert. Ik onderbreek u even, want um, er is verkeersinformatie. Er staat file op de a 4 Amsterdam-Den Haag. De nasleep van een ongeluk tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, 2 kilometer. En op de a 44 Veel mensen zijn omgereden. Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar, 3 kilometer. Rijnbert de Leeuw is onze gast, componist, dirigent componist en, en, en pianist, moet ik zeggen. Um, we hadden het over het driedaagse festival. Dat wordt georganiseerd eind september, 27 en 28 september. 26, 27 ja. en 28 ah. september in Amsterdam en in uh, Den Haag. Kijkt u er nu vooral naar uit of is het ook iets om tegenop te zien? Wat is het? Nou, de, de, de, ik kijk er uh, naar, naar, naar beide. Uh, Laten we zeggen, muzikaal doe ik wel een paar heel grote dingen... Echt uh, ingewikkelde, fantastisch. Maar dat, ik moet hard werken. He, het laatste stuk van Messiaan, dat gaat bijna nooit omdat het zo ontzettend groot bezet is. Hoe groot? Nou ja, er zitten tien fluiten en tien kleine bijvoorbeeld in. Dat is een gigantische bezetting. En dat is een samenwerking nu van het Residentieorkest en het Consortium. En dat is, vind ik geweldig om dat weer eens een keer te kunnen doen. Mm -hmm. Maar dat is niet een stuk wat je even uit de pols doet. Ik doe het, het grote orkeststuk van Claude Vivier. Een componist die me ongelooflijk dierbaar is. Maar dat is echt een intimiderend stuk. Het is zo complex. En, en, dat moet en je intimiderend zo in zijn zo complexiteit. Ja, en de, de partituur. Met Vivier ben ik op een gegeven moment in aanraking gekomen. Dat is ook alweer bijna twintig jaar geleden, denk ik. Dat was een, een, een, een, um, voor mij een openbaring om met die muziek... Op, ik kende die naam wel, maar ik kende zijn muziek eigenlijk niet. En, een Canadees is het is Een Canadees. En um, wij deden toen het, het vioolconcert van Ligeti. De eerste uitvoering in Nederland ervan. En ik had het met Ligeti erover. Van, god, ja, we doen nou de vioolconcert, maar hoe zullen we dat programma gaan maken? Wat wil je op dat programma verder? En toen zei hij, toen zei hij Vivier. We nou oké. Okay. En ik, we doen een stuk van Vivier, Lonely Child... En ik, dat is een soort blikseminslag krijg je dan. van Waarom ken ik het niet? Dit is waanzinnig. Dit is een stem dat je als je het hoort denkt... hij is er altijd al geweest. Ja. Maar niemand heeft het ooit opgeschreven. En het is volkomen iets van één stem... die je uit alles zal herkennen... Even hoor, want en, ja. ik praat nu al een half ja. uur met u. Maar ondertussen heb ik nog niet genoemd dat er een, een, een prachtige box is uitgekomen met... Hoeveel cd's zijn het? Acht geloof, geloof ik hè? Ja. Ja, en ook cd's. met Vivier erop. Ja. Met Vivier erop. Ja. Zullen ja. we even ja. uh, naar een stukje uh, luisteren? Ja. Um, even kijken wat we gaan laten horen. Want u heeft zelf ook een kaart ja. gemaakt. Nou ja, zoals gezegd, een componist ja. die u zeer dierbaar is. Prolog pour Marco Por Polo. Polo. Ja. Nog iets over zeggen? Nou ja, dit is een, de, de, die laatste jaren van, van Vivier, daar behoort dit stuk toe. Daar hebben we toen een heel programma over gemaakt. Later hebben we, dat was geweldig, met Pierre Houdy daar een hele theatervoorstelling van gemaakt. Mm -hmm. En in die laatste stukken, die gaan eigenlijk allemaal over het reizen. En Marco Polo, een stuk heet Shiraz, een stuk heet Sipangu wat toen de naam van Japan was. Hij heeft zich daar, heeft zich daar heel erg in bewogen. En, en die reis is, als je dat in het licht ziet van zijn... Leven en van, ook hoe het leven afgelopen is, dat het op zich heel tragisch is. Hij is vermoord, toch? Hij is vermoord, ja. Het, het, een soort zoektocht naar de zuiverheid. En, naar het, naar het. en dat zit in, in die muziek. En dat heeft hij in die laatste jaren heeft hij dat op een manier opgeschreven... die echt heel erg indrukwekkend is, vind ik. Mm. Viens devant toi. Komstig van de cd-box van Rijn met de Leeuw, 75 jaar. Claude Vivier, een, een componist, zoals u zei, die u zeer uh, dierbaar is. Het is dus een, een verzameling, uh, prachtstukken, zoals uh, uh, Erik Voermans in het Parool schreef... van componisten voor wie de Leeuw zich in zijn lange muzikale carrière... met hart en ziel heeft ingezet. Nou ja, dit was zo'n moment. Uh, dat, is natuurlijk, dat zijn toch eigenlijk altijd de, de beste momenten... of de grootste momenten dat iets op je weg komt... Dat je beeld van muziek verandert. Mm -hmm. Dus dat. Natuurlijk, hoe, hoe ouder je wordt, hoe groter dat beeld is. En dan, ja, ik kan nu wel een beetje. ook niet helemaal echt hoor. Maar toch. ik weet wel iets van de muziek van de laatste eeuw af, ja. natuurlijk. En als daar dan iets komt. Wat, waar je van denkt dat. zo heb ik nog nooit over muziek gedacht. dat muziek dat ook kan: dat muziek iets kan zeggen. wat je niet wist dat het op die manier gezegd kon worden. En dat heeft Vivier in hoge mate. Het is een, een, zo'n stem. He, je, je, natuurlijk, hier, hij is, bij Stockhausen is hij uh, in de leer geweest. En als je, als je luistert, dan zit er natuurlijk wel een messiaanachtige kant in mm -hmm. de muziek. Maar het is een volkomen authentieke stem. En als je dan bedenkt dat hij maar 35 is geworden... en, en dus dat het alleen om die laatste jaren dat hij dat echt gevonden heeft... dan is dat zo ongelooflijk indrukwekkend, vind ik dat. En dat komt natuurlijk dan, dan bij, dat, dat, dat, dat kwam in die voorstelling die we toen gemaakt hebben. Wij hadden dus die ervaring met die muziek opgebouwd. Want sinds we dat eerste stuk deden, hebben we meteen een heel programma van hem gemaakt. En allemaal andere stukken. U kon er en, niet meer mee ophouden. Nee, daar ja. moest ik alles ja. van weten en, en proberen uit te voeren. En Pierre Rudi, die toen natuurlijk ook al internat van de opera was... Mm -hmm. die had in een vorige leven als directeur van het Almira fe Festival als een van de hele weinig al aandacht in Europa aan hem besteed. En, en die kleine opera Copernicus bijvoorbeeld geregisseerd. Dus die, wij kwamen eigenlijk bij elkaar. Ik, uiteraard kende ik Houdy uh, uh, wel, maar dat we op dit punt zeiden... Ja, we, we moeten iets doen daarmee. Alles klopte. En, en, en, en hij had zijn achtergrond en ik, wij hadden onze muzikale inbreng. En toen ontstond er iets, een, een voorstelling uit... He, dus wat we toen gedaan hebben is het een kleine opera van een uur die echt afgerond is. En Vivier heeft altijd zelf gezegd, of heeft een paar keer zelf gezegd, al die stukken die ik in de laatste jaren allemaal geschreven heb, dat is eigenlijk onderdeel van een opera in ontwikkeling. Die nog, het gaat eigenlijk, is er toch één thema wat altijd weer terugkeert in die muziek. Mm -hmm. En dat thema, dat ik noemde het net, dat heeft met reizen te maken, met zuiverheid, dat je op zoek bent. En heeft toen, u daar zelf ook met hem over gesproken? Heeft nee, u... ik heb hem dus nooit... Dus hij was tien jaar jonger dan ik, de uh -huh. Begin begint wel mee. Hij heeft in Nederland gewoond een tijdje, toen hij oh. uh, in, in Utrecht sonologie studeerde. Ja. Ik heb hem dus nooit ontmoet. Ah. En ik ben ook pas, pas tien jaar na zijn dood met zijn muziek in aanraking gekomen. En ik was echt verbijsterd daardoor. En daar zit natuurlijk ook een hele tragisch component in dat hij vermoord is. En dat hij eigenlijk de dood die een ontzettend grote rol speelt. En de manier waarop hij aan zijn eind is gekomen, eigenlijk in de muziek al laat horen. Hè? Ja. Dus de, de reis zo maakte hij. Hij, toen hij, is, hij was dus een, ja, een, een jongen, die heeft hem... Het was een beetje een zeg maar, gevaarlijk homoseksueel leven, Pasolini-achtig. Mm -hmm. En dat die is dat ook overkomen. Ja. En, en, nou, en, Het is nooit de... helemaal duidelijk, nou, jawel, voor, jawel, toch? Ja? Jawel, jawel. Het was een minnaar die hem nee, heeft nee, vermoord. Ja, oh. een, een, een jongen die hij opgepikt had. Hm. En die heeft hem gewoon vermoord. En toen lag op tafel, op zijn werktafel, lag een stuk. En dat heet. Blaapsdoe aan die onsterfelijkheid der zeden. En dat, gaat, dat zijn tien zangers met wat instrumenten. En die zingen allemaal door in verzonnen taal. Dat deed hij ook veel door elkaar heen. En op een gegeven moment krijg je een, chante een chanson d'amour. Zing mij. En dan zeg je oui. En dan krijg je dus een soort liefdeslied. En dan op een gegeven moment krijg je een ongelooflijk mooie wending in de muziek. Dat opeens een sopraan maakt zich los. En die zingt eigenlijk alleen maar herhaald. Als in een soort ritueel. Ik heb het koud en ik ben bang. Ik zit beur? En altijd als J. Peur, dan verandert de harmonie. En dan komt een spreekstem, net zoals hier. Johan ja. Leijssel doet ja. dat. En die begint het verhaal te vertellen van... Uh, ik was onlangs in de metro. Ik vertelde hij hem hoe het in elkaar zat. En hij komt in de, in de, in de, in de metro in Parijs. Fijet woonde toen in Parijs. En ik zat tegenover een jongen. En ik werd ongelooflijk door hem aangetrokken. Door. En we raken in gesprek. Mm -hmm. en, en hij zei... I'm Claude, I'm Harry, wat dan mm -hmm. ook. En dan is de laatste zin... en zonder enig teken van waarschuwing... trok hij een dolk uit zijn binnenzak... en stak die in het midden van mijn hart. En op dat moment dat dat gezegd wordt... is de Sopraan EG... maar het woord Peur komt niet meer. Nou ja. En dat lag dus op zijn bureau. En als je dat bedenkt, dan denk je... Als, als het, we zullen het nooit weten... als het... Zoals als einde bedoeld is, is het geniaal om in, binnen, in midden in de zin EG, maar je krijgt de mm -hmm. kans niet meer om dat te zeggen. Mm -hmm. Maar we moeten aannemen dat het, want er staat geen lijn dat het afgelopen is. Dus het, dat is, het is natuurlijk beangstigend ook. Maar dat stuk is zo ongelooflijk aangrijpend dat, dat als je dat doet en je zit in die, dat verhaal en die sopraan en opeens houdt het op. En, Heeft u dan een fysieke reactie? Nou, bij u... dat stuk, toen we dat hebben dus, in, dat was ook zo geweldig om dat in de gashouder te doen. Mm -hmm. Op die zei, dat mag je absoluut niet in een, in, gewoon maar in een muziektheater of zo mm -hmm. doen. Dat moet een eigen... Dus die gashouder die ruimte. Al, die ruimte, als je daar ja. binnenkwam, al... Oeh, geweldig. Ja, ja, <laughs> dat en, klopt wel heel erg. Een meestelijke Jean mm -hmm. Calman, die de hele stage en, en het licht en alles gedaan het Fantastisch zag het eruit. En dat hadden we allemaal, dat deelden we collectief. Alle mensen die bij betrokken waren, maar ook in het publiek. Dat als dat, dat mensen werden zo gegrepen erdoor en in die reis meegenomen. En als je dan aan het eind, het was toch een lange avond. Aan het eind, als dat dan gebeurt. Pierre had ja, dat ook schitterend geansoneerd, vond ik. Mm -hmm. Dat dan voel je voelde dat iedereen. En dat je als uitvoerder kan je dat natuurlijk eigenlijk nooit permitteren. Nee, precies, want daarom vraag ik je. Je bent bezig met je werk. En je werk dat vereist gewoon dat je alles in de gaten houdt. En mm -hmm. precies, en dan maar hopen... wat gebeurt er dan met u? Nou, dat was fysiek dat je echt dat het even. dat je adem stokte. Mm -hmm, dat, dat, dat het als het adem... dan afgelopen was, dat dat zo'n klap was. Dat, die ik vraag het u ook was omdat zo... u bij, bij zomergasten Johan Simons een fragment liet ja. zien, ook van u aan ja. het werk. Extase van, de, de, NTR, van, van door ja. de NTR uitgezond. En daar dacht ik ook, daar zie je ook een bijna fysieke reactie op het moment nou, dat. Nou ja, dat was, dat was natuurlijk. Ik, ik vond het natuurlijk geweldig dat Johan dat ik in zijn verhaal paste. Ja, Want passie, ik vond dat verhaal zo ongelooflijk goed. En ik, ik was zeer vereerd dat hij mij in dat verhaal. Mm -hmm wat ingebed, ja, ingebed. Dat vond ik. Dus dat was ik al. Maar dat was natuurlijk ook dat is ook een ervaring. Dat was natuurlijk wel de ervaring dat dat ging om de goeie Lieder van Schoenberg. En, mm -hmm. nou, ik heb het zo straks gehad over dat ik weinig ambitie heb gehad. Maar die droom om ooit één keer de goeie Lieder van Schoenberg uit te voeren, <lacht> dat heeft me toch, die toch nooit. Die was het dan toch wel. Die heeft me nooit verlaten. En toen ik die kans kreeg, ja, dat stuk. Was, is zo ongelooflijk overweldigend. De, en zo groot. Het, het ja. is twee uur muziek. Letterlijk en figuurlijk. En dan heb je dus dat gigantische orkest. 300. Uh, ja. en, en dan al die zangers. Drie mannenkoor, gemengkoor, solisten. En, een bezetting met... Nou ja. We gaan uh, nog even luisteren uh, naar een, een ander fragment van de CD-box. Uh, uh, Jart van Nes gaan we horen. Uh, Deerbrief... Frank Martijn. Martijn, Martijn. Oh, oh Martin. Ja. Zwitser is het, hè? Ja, maar uit Frans. Uit Franse, het was, nee, okay. nee, Frank Martin. Ja, Frank ja. Martin. Hij was van Zalen ook. Um, uh, met tekst naar de gedichten van Rijnemarria en ja. Hilke. Iets over zeggen? Nou, dat is een stuk. Uh, toen ik dat voor het eerst hoorde... dat herinner ik me ook nog als de dag van gisteren... een vriend van mij belde op... En zei nu de radio aanzetten. En dat was een soort iemand die zei, ik, nou, als die zegt moet je dat vooral ook doen. <lacht> dus ik zet de radio aan, dat was dit stuk. En ik was aan de grond genageld. En dit stuk, wat zo'n ongelooflijk stuk is van ongeveer een uur, dat is, het is ook eigenlijk geen poëzie, het is een poëtisch verhaal. En daar moet je dus ten eerste iemand hebben die dat kan. Die, die moet in, zich, in haar eentje beginnen en dat verhaal vertellen. En dan komt dat camera bij. En dan denk je, dat verhaal van Rilke... dat is altijd met die muziek verbonden geweest. Kan niet anders. Mm -hmm. met die muziek en die tekst, dat is zo'n schitterende eenheid. Zo volmaakt heeft Martin precies... Nou ja, het, het, het, het verhaal gaat natuurlijk over vriendschap, liefde en dood. Enfin, de, de grote thema's. Ja. En, maar hoe dat, een prachtige taal van Rilke, schitterende taal. Hoe Martin dat heeft gevangen in die muziek. Alsof het altijd zo... Ik het kan, het, het kan me niet meer voorstellen dat het niet zo ooit samen is geweest. is now Ja, Rijn Wetterling. Heel erg mooi. En, U voelt het helemaal Ja, en, en zoals Jart, dat zingt. Zo en de, de, de, dat is zo'n stuk, Jart daar heb Met. je iemand als Jart voor nodig. Dat is, dat is niet alleen maar dat je een goede zangeres bent, maar dat je gewoon een verhaal kan vertellen. En ze, begint, ze begint in een eentje, helemaal nog geen orkest. En dan komt er alles wat in het verhaal voorkomt. Dat, dat moet zo vanuit één ding zijn. En ik heb Jart toen meteen gebeld. Ja? ja toen ik U wist dat zij het Ja, zijn. natuurlijk. Je, je, je, je kan dit alleen maar doen met iemand die dat aan kan. En dat, dat was zeker in die jaren, die, jart. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik, ik bel Jart op het Jart, er is een stuk, dat moeten we echt zo snel mogelijk doen. <racht> en dat is dat, dat stuk. En toen kwam zij, dat is haar lijfstuk min of meer Ja, Jart, totaal bezeten van het stuk. En hoe gaat het dan? Heeft u daar dan ook veel gesprekken over samen? Of begint het gewoon Nou ja, als het goed is, het dan, zo... dan heb je er dan eigenlijk gesprekken over. Nee? Want dan, dan denk je, ja, zo moet het. Je voelt het dan je voelt allebei. Het. En dan na afloop dan kan je er niet over... Dat, hoe is het toch mogelijk dat het zo... Waarom is het zo ontzettend goed? Maar, als je dan werkt... ontstaan er wel gesprekken. Ja, maar kijk, in het werk dan... Als het goed is, hoef je eigenlijk niet zoveel gesprekken te voeren. Want dat moet op een andere manier mm. Dat je de ingang weet. En, en dan, dan... Ja, met Jart, dat, dat is gewoon dikke in orde. Dan hoef ik, ik niks. Dus dat, dan, dan zit je samen in het werk te zoeken... om het nog beter te krijgen. En, en, en, dan heb je, maar dan wel de gesprekken dat je denkt... Hoe, hoe is het toch mogelijk dat een stukje zo kan grijpen? En wat is het dat het zo zo zuiver is en zo, zo ongelooflijk dat verhaal neerzet. Dat, ja, dat vond, we, hebben altijd, we hebben het een aantal keer gedaan. En toen dacht je, zo, oh mijn god, wat is dit wel een meestelijk stukje. En nu komt er weer een uh, compositie van uw eigen hand, hè? 1 ja, februari ja, ja, is ja, de ja, première. Ja, ja, ja. En ik heb me laten vertellen dat dat al af is. Ja, dat, kijk, ik moest natuurlijk... Ik, dat, dat componeren is voor mij natuurlijk een groot probleem op een gegeven moment. Omdat ik, ik vond het gewoon niet goed genoeg. En, en ik dacht, ja, er zit ook een conflict eigenlijk tussen componeren en uitvoeren. Hè. Als componist moet je toch proberen dat je... Dat, ik ken natuurlijk echt veel componisten echt goed. Mm -hmm. En die hebben toch bijna allemaal iets met elkaar gemeen... dat ze om iets te kunnen doen... Moet je ook dingen kunnen afwijzen. Want als je alles toelaat, dan kan je niet meer je stem vinden. Je moet dus op een gegeven moment zeggen dit wel en, dit nee, en dat niet. Je moet een tunnel versie. Je moet, je moet heel echt dat, dat ding doen waar je. Dat bewonder ik ook zeer in componisten. Maar als je als uitvoerder bent, dan heb je eigenlijk het omgekeerde. Je moet zo open mogelijk staan. Dat je. Dat je je kan laten meeslepen dat je denkt: oh, dit is oh, dit is geweldig. Moeten we meteen gaan doen? Wat u als geen ander kan, toch? Dat, Daar dat ligt. Dat, u... is licht, dat is zeer mijn. Temperament, zal ik ja, maar zeggen. Om ja. meegesleept te worden. Ja. En dan ook onmiddellijk denken: dit moeten we allemaal gaan uitvoeren. <lacht> dit moet iedereen omgaan. En, ja, en, ja, en iedereen moet het ook. Dat als is je, dus een karakterkwestie. Karakter. Als je dat niet weet, dan is je leven gewoon niet volledig. <lacht> dat moet nu bij je. Dat, dat heb ik. Dat noemen sterk. wij een groot pleitbezorger. Nou ja, goed, hoe, ja. Je, hoe je het ook wil noemen, dat hoort wel erg bij mij. Maar dat is. Eigenlijk staat dat een beetje haaks op die weg die als componist moet gaan. Waar je gewoon op een gegeven moment zegt: Ja, maar ik ga niet alles naschrijven. Ik moet mijn eigen stem vinden. En dat vond ik bij mezelf op een gegeven moment. Ja, dat is niet sterk genoeg. En ik, mijn... Is het ook gebrek aan ego? Nou ja, als uitvoerder moet je ook een behoorlijk ego hebben. Want je moet toch mensen iets kunnen vertellen. Hè? Dus je moet zeggen: Mensen, luister nu. Dat kan Hans je als niet... vonk nu stoppen met voetballen? En... Ja, dus, maar ik. ik verlies me heel snel in muziek. Dat ik er helemaal door... En, um, dus toen is dat gewoon verdwenen eigenlijk, dat En Toen heb ik op een gegeven moment gedacht, je moet er niet zo lang over zeuren. Ik, ik vind het ontzettend leuk en fantastisch om muziek uit te voeren. Doe dat nou maar, dat, daar functioneer ik in... en ik heb een ensemble. en enfin, Dat gaat toch wel aardig. Dus toen is het de componeren gewoon eigenlijk opgehouden. Tot ik tien jaar geleden... Ongeveer, dus namen iets, iets minder. 2004 mee. was het? Uh, In 2004. Uh, toen kwam ik op het idee... en dat was ook zo'n idee wat al heel lang leefde... met Barbara Sukowa de actrice waar we ooit mee begonnen zijn... om de Pieroline van Schoenberg. Altijd op zoek naar een Duitse actrice. Mm -hmm. Want die kan... Het, dat je het uit het Duits en ook niet als zangeres. Maar en, enfin, daar mm -hmm. hebben jaren dat mee... dat, dat deed ze weer gelos. En toen hadden we het overal op de wereld geweest. In Amerika, weet ik over waar dan ook. En we hadden het heel vaak over Schumann en Schubert. Want daar hadden we allebei een grote liefde voor. En zij zei, kan je nou niet iets maken? En toen dacht ja, ik, ja, ik, ik ga niet met Barbara Soekowa aan de piano een zangrecital geven. Dat slaat natuurlijk nergens op, Ik moest die vorm vinden. En toen op een gegeven moment was ik in New York. En zij woont in New York. En we waren er weer dagen eraan bezig geweest. En opeens valt er poets. Echt. Ik weet het. Ik weet helemaal wat ik moet doen. Er was helemaal geen twijfel meer over mogelijk. Ik had het hele <lacht> stuk in mijn kop. Ik wist hoe het moest. Toen was het er? Het was er. Ik hoefde het alleen iets maar magisch. op. te. magisch. Het was magisch. Ik hoefde het alleen maar op te schrijven. Ik heb ook een twee maanden. Uh, een partituur van 220 pagina's of zo. Dat vlogen er allemaal uit. En natuurlijk, ik componeerde Maar mee. dat was 2004. Want ik ja. zie de klok tikken. Het was ja. nu nog drie minuten. Ah ja, oké. Okay. Nou goed, dus toen dus... was er weer iets teruggekomen. Ja. En intussen bleven, dat wel, dat bleven er wel van die ideeën in mijn hoofd. En toen dacht ik twee jaar geleden... Ja, of ik moet er nu meer ophouden met die in je hoofd meesterwerken werken dan, dat stelt niks voor... of ik moet het nu maar eens een keer echt op papier gaan zetten. En toen heb ik helaas beslissing helaas. genomen om dat op papier te zetten. Want 100 bladzijden partituur. 133. 133. En het is onwaarschijnlijk pretentieus... En uh, het duurt 52 minuten non-stop. Het... Kan ik u verleiden om het thema even te laten horen? Vleugel staat hier. Nou ja, het heeft niet. Het is een iets te ingewikkeld. Er, komt, er wordt even gerefereerd aan een klein stukje van Richard Wagner. wat op zijn piano lag toen hij stierf. En dat is een, hele, dat is een soort handtekening van de componist. en dat speelt op een hele geheimzinnige manier daar een rol in. En, maar als ik dat speel, dan hoor je meteen Wagner. En, dat is en dan hoorden we niet, niet. Rijn nee, Precies. Dus ja. ik kan niet. Maar, maar dat dit klinkt ook behoorlijk uh, beangstigend... in het kader van het verhaal dat u net vertelde over Vivier. Nou, nou dat, dat heeft het niet. Maar, go maar goed, ik, ik werd dus... Ja, toen dacht ik, nou, laat ik het dan maar in godsnaam opschrijven. En dat was een worsteling. Oh. En heb, <lacht> hoe vaak ik niet mee opgehouden ben... ook. Maar ja, ik had wel gedacht, ja, als ik niet een, een soort uh, deadline heb, als er niet een uitvoering vast staat, dan stel ik het in ieder geval altijd wat maar uit. Dus toen met de Faamatine en, en, en of met de Matine en daar die een orkest, waar ik me ontzettend thuis voel als mm -hmm. ik daar ben en zulke geweldige muzikanten en altijd zo ongelooflijk meewerken aan alles, dat nou ja, dat is de plek. Het moet ook wel in het concertgebouw. Gaan we het gebruiken ook de ruimte nog? Nou ja, dan in godsnaam moet het maar... En nu ja. heeft u er wel vertrouwen in? Nee, nee, ik, nee helemaal niet. Ik, ik, ik ben blij dat het nog een half jaar weg is. Want ik, als, ik, als ik aan denk, dan word ik al helemaal... Ja, wat Ge gebeurt er dan? Nou ja, dan krijg ik vreselijke krampen van... Oh god, nee, waarom heb ik het gedaan? Want als je nu 75 ja. bent vanaf zondag... Ja. dan kan ik me voorstellen dat je nog denkt... van nou, nog tien jaar of zo. Is het dan iets... dan is deze compositie er dus in elk geval nog... Ja. En dan, waar liggen uw prioriteiten? Ja, dan, Ligt dat op het nou, gebied ja, van komen, directie? Of is het... Nee, dan komen we een beetje terug waar we in het begin over werden. Dat, dat merk ik wel. Ik bedoel, behalve dus dat alles oneindig veel moeilijker... En, en, mm. en ellendiger is geworden door alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren. En dat er zoveel niet meer kan, wat vroeger wel... Kan gewoon. Daar niet hebben we meer. het hele uur niet over gehad. Daar nee, hebben we het niet over he? gehad. Nee, en maar... dat, dat is natuurlijk. Dat vind ik wel. Dat is toch een beetje waar ik mijn hele leven mee bezig ben geweest. Dat is opeens staat dat in de hoek bij het oud vuil. En dat is. Dat is nou ja, goed. Dat we maar gaan niet, op, niet in mineur einde. Nee, nee, we gaan niet in mineur. Want minuurend. u bent nee. hier, u ja, zit hier nee, en er precies. komt een fantastische ja. verjaardag. Aanstaande zondag. Met veel taart. En dan. Uh... Stel ik me zo voor. En dan uh, eind uh, van deze maand. 26, 27, 28. Groot feest in Amsterdam in Den Haag. Het was mij een waar genoegen, Rijnbert de Leeuw. Ja. En dat motto schrijft u iets op. Nou, gewoon ja, iets. Dan meld ik ondertussen even dat zo dadelijk op deze zender... twee dingen te horen is. Ellis de Bruin is afgereisd naar Maastricht. En spreekt daar met Jo Ritsen, de oud-minister van Onderwijs. Naar aanleiding van de opening van het universitaire jaar. En de Leeuw gaat echt iets oh opschrijven. Ja, ik, schrijf, ik, ik ben niet een... een, een, een pas een, op mat, met, met... ambitie. Pas op met ambitie. Dank meneer De Leeuw. Dit was aflevering 2693. Morgen praten wij met Stevo Akkerman over zijn roman... Donderdagmiddag, dochter. Tot dan. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Dit is Radio 1.